11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De twee verdachten die vastzitten voor de branden in Winschoten... hebben 17 brandstichtingen bekend. Volgens de politie hebben de man van 26 en zijn vriendin van 25... een aantal branden samengesticht en andere branden apart van elkaar. Het gaat om bijna 20 branden, 11 daarvan in gebouwen. Begin deze maand werd de man opgepakt. Hij werd betrapt toen hij probeerde brand te stichten... bij een clubgebouw in Blijham, vlakbij Winschoten... Een paar dagen later werd zijn vriendin aangehouden. In Den Haag zijn FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes... aangeschoven bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Algemeen wordt aangenomen dat de gesprekken in de laatste fase zitten. Voor het overleg begon, zei Wientjes dat hij gaat luisteren... naar wat de informateurs te vertellen hebben, dat hij ook wel wensen heeft. Wientjes heeft niet gezegd welke wensen dat zijn. Na dit gesprek volgt nog een overlegronde... met vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen. PvdA-leider Samson denkt dat de situatie rond de PvdA in Groningen snel wordt opgelost. Maar volgens hem is het nooit goed om te zien als interne strubbelingen zo uit de hand lopen. Het partijbestuur van de PvdA bepaalde gisteren... dat alle beeldbepalende PVDA's in de stad Groningen weg moeten. Hij neemt de aanbevelingen over van een commissie... onder leiding van de Drentse commissaris van de Koningin Tegelaar. Volgens Tegelaar woedt al jaren een ondergrondse veenbrand binnen de Groningse PvdA. In Groningen is inmiddels een akkoord over een nieuw college van BNW... Maar ook de PvdA weer deel van uitmaakt. Volgend jaar komt er een thuiskopieheffing van maximaal 5 euro op onder meer smartphones, telefoons met mp3-spelers en tablets. Het precieze bedrag hangt af van de opslagcapaciteit, heeft staatssecretaris Steven bekendgemaakt. Op audiovideospelers komt een heffing van maximaal 2 euro. En voor pc's en laptops geldt een vast bedrag van 5 euro. Voor een CD-ROM of dvd moet 3 eurocent worden betaald. De regeling is tijdelijk, duurt een jaar. Israël en de Palestijnse Hamas-beweging zijn een staakt het vuren overeengekomen. Sinds gisteravond zijn langs de grens tussen Israël en Gaza geen raketten meer afgevuurd. Het bestand zou tot stand zijn gekomen na bemiddeling van Egypte. Israël benadrukt dat er van een officiële wapenstilstand geen sprake is. Begin deze week zijn vanuit Gaza meer dan 80 raketten richting Israël afgevuurd. Een aantal huizen aan de Israëlische kant van de grens werd beschadigd. Vijf mensen raakten gewond. Als vergelding voerde Israël luchtaanvallen uit op raketinstallaties in Gaza. Daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. Het weer vanmiddag komt er vrij veel bewolking voor. Valt er soms wat motregend, wordt 11 tot 14 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, dan in de kustprovincies vooral kans op een bui. Het wordt morgen nog maar 9 graden. ANWB ah, verkeersinformatie viel op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer, dat zijn opruimwerkzaamheden. De rechte rijstok is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, de tip van een ongeluk. Tussen Hendrikje-Doornbach en knooppunt de Plein nog 4 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Goorkum voor Lexmond, 3 kilometer.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op volkswagen.nl. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Kom zaterdag 3 november naar de wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer... voor een gratis wintercheck. Kijk op volkswagen.nl Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Titteline.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Ze had een stem als een nachtegaal, maar weinig kennen haar naam. Zangeres Eva Cassidy. Niet zo gek, want tijdens haar leven verscheen maar één soloalbum van haar. En na de dood, op 33-jarige leeftijd al, werden er meer uitgebracht. Misschien wel omdat er zo weinig over haar bekend is... schreef muziekjournalist Johan Bakker de biografie... Behind the Rainbow, The Tragic Life of Eva Cassidy. En Johan Bakker is zo hier... Over muziek gesproken, het gaat slecht met het legendarische gitaarmerk Fender. We bezoeken een fan met de vraag, hoe gek kun je zijn van een gitaar? En in de debattenstelling, wie van dieren houdt, houdt geen dieren. Miljoenen mensen denken daar anders over gezien het aantal huisdieren hier in Nederland. En wilt u er even tussenuit? Surf naar de het treinverkeer kan deze winter opnieuw ernstige vertraging oplopen... doordat een deel van de treinen niet behandeld mag worden met antivries. Van 131 nieuwe sprinters en 51 nieuwe dubbeldekkers die de NS heeft aangeschaft... vervalt de garantie als ze worden behandeld met het goedje. Een opmerkelijke voorwaarde die werd ontdekt door D66-kamerlid Stientje van Veldhoven. Mevrouw van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Leest u die garantievoorwaarden altijd zo goed? Nou, ik las het in een rapport uh, dat de minister ons had gestuurd ter voorbereiding op een debat... En uh, je zou er bijna overheen lezen. Het was echt zo'n bijzinnetje. En toen dacht ik, nee, dat kan toch niet waar zijn. Dus, uh, maar het stond er echt. Maar de NS heeft het dus niet goed gelezen kennelijk? <laughs> ik heb geen idee. In ieder geval is het nu het geval dat we inderdaad een deel van die nieuwe treinen eigenlijk in de winter dus niet goed in kunnen zetten. Okay. Uh, iedereen kan zich nog die, die, die beelden herinneren van die treinen met pakken ijs en sneeuw. Uh, dat werkt natuurlijk niet goed en dat zorgt voor vertragingen. En dan gaat het dus om bijna 200 nieuwe treinen. Ja, een derde van alle treinen in Nederland. Dan laat ik er eens even een grafiekje bij pakken van de winters in ons land... met dank en het KNMI. Gewoonlijk zijn er 39 voorsdagen in de maanden december, januari en februari. Maar in strenge winters kan het natuurlijk elke dag vriezen. En als ik nou even de winter van vorig jaar erbij pak... toen het alleen al in december 29 dagen. Bijna dus de gehele maand. Als we dit nu leggen naast het feit dat er bijna ja, 200 treinen zijn... die geen antivriesbehandeling kunnen krijgen... Nou, dan kan er nog wel gereisd worden, zeker met de trein in de winter, of niet? Nou ja, kijk, gelukkig uh, zijn er uh, nu wel van die, van die antivriesinstallaties in Nederland. Die waren een paar jaar geleden nog niet, dus uh, we zijn op de goede weg. Maar het is, het is natuurlijk raar dat je treinen koopt die je vervolgens een deel van het jaar niet optimaal in kunt zetten. Uh, dus ik vind wel dat je uh, dat een gesprek moet worden aangegaan met de leveranciers van die treinen. Van, uh, dat die dingen gewoon onteist kunnen worden. En dat we in ieder geval ervoor zorgen dat bij de aankoop van weer nieuwe treinen, uh, dat dit soort voorwaarden niet meer gesteld worden. Ik bedoel, je hmm. koopt ook geen auto waar je geen antivriezen eruit te mag doen. Ja, maar dus, zegt, uh, dan zegt bijvoorbeeld de leverancier, ja sorry, maar jullie hebben de voorwaarden niet goed gelezen. Het blijft... Ja, nou, dat, dat kan inderdaad een gevolg zijn. Dat kan inderdaad een gevolg zijn. Dat zou heel dus slecht zijn. 30 procent van de totale capaciteit kun je niet gebruiken. Nou, die 200 treinen zijn dan niet goed inzetbaar op het moment dat het veel sneeuwt. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg raar. We kunnen toch niet een soort uh, korte boekenafdeling bij de, in onze trein uh, hoeveelheid hebben. Dus uh, ik vind echt dat, we, dat daar gesprekken over moeten worden aangeknoopt met die leverancier. Uh, weet je, dat wat garantievoorwaarden zijn aan een trein? Prima. Eh, als ik inderdaad mijn, mijn waterkoker in de magnetron zet en dan zeg tegen de leverancier van dit werkt niet, zegt hij ook terecht van dat kan niet, maar het ijs vrijmaken van een trein, dat moet toch minimaal binnen de garantievoorwaarden vallen. Want als het echt heel slecht zou zijn voor de treinen... Dan kunnen we dus binnenkort problemen verwachten... met de overige twee derde van de treinen die nu wel onteisd worden. Dus het lijkt mij iets voor de minister en de NS... om heel flink mee aan de slag te gaan. En met de leverancier moet er wel uit te komen zijn, denkt u? Hoopt u? Neem ik aan, neem ik aan. Ik bedoel, er worden ook treinen geleverd aan Zwitserland. Uh, daar zullen ze toch ook wel uh, onteist mogen worden. En uh, we wonen hier niet in Zwitserland, maar ook niet in Hawaii. Dus uh, we hebben treinen nodig die het hele jaar kunnen rijden. Overigens gaat het natuurlijk niet alleen om de treinen. Ook de wissels en het spoor zijn kwetsbaar. Zoals we vorige winter hebben gezien, er he, waren enorm veel vertragingen... En en uit de zogeheten winteranalyse van NS en ProRail blijkt dat er volop communicatieproblemen waren tussen die twee spoorbedrijven. Gaat u de minister daar ook nog op aanspreken? Ja, zeker, we hebben een heel debat met de minister gehad over eigenlijk het totaal en de totale chaos op het spoor afgelopen jaar. De situatie was echt helemaal, dat heeft de minister ook erkend. Out uh, of control. Uh, dat mag natuurlijk niet meer voorkomen. En het verbeteren van de communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk daarin. Het kan niet zo zijn dat hè, een, een, uh, in een bepaalde regio er een probleem ontstaat dat ze dan oplossen door het door te schuiven naar een andere regio bijvoorbeeld... ...of dat mensen niet van elkaar weten wat er gebeurt. Uh, de interne communicatie moet denk ik sterk verbeterd worden... ...en uh, daar hebben we met de minister al over gesproken... ...en daar uh, wordt ook aan gewerkt. Uh, laten we hopen dat dat ook uh, heel snel allemaal geregeld is. Er ging een belletje. Moet u optreden in de Kamer? Ja, het is dus inderdaad de bel dat het plenaire debat waar ik mee bezig was... ...zometeen weer gaat beginnen. Dus uh... Succes ermee. Dank. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Gids.fm Nou weet ik dat het onderwerp gaat over Vendergitaren. Maar verslag Jan Peels, goeiemorgen. Wat hoorde ik in de snelte en vaten allemaal voorbij komen? Ja, herkende je er iets van? Ik herkende de shadows, maar toen ja. was ik uitgeput. Ja, precies. En daarna kwam nog een stukje van Eric Clapton. Tuurlijk. Jimi Hendrix. John Mayer. Allemaal vender. Bespelers. Het ging met de snel, ja, ja, het ging heel snel, maar ja, ze komen we straks nog even terug in het uh, onderwerp. Maar het gaat uh, niet goed met Fender en het bedrijf uh, van Leo Fender dat uh, in uh, 1950 de eerste gitaren bouwde: de Esquire en de Stratocaster. En de, noem ze maar op: alle bekende gitaren die het geluid gemaakt hebben van uh, de muziek, zoals we dat uh, vandaag de dag nog steeds horen. En hoe slecht gaat het dan met Fender? Nou, Fender is al een paar keer verkocht, CBS onder andere, en heeft een schuld van bijna 200 miljoen dollar. Een beursgang begin dit jaar, die op het laatste moment uh, werd afgewend, uh, ja, die zou eigenlijk een beetje een einde moeten maken aan uh, die, uh, die enorme uh, uh, grote schulden. Yeah. Um, en bovendien is het zo dat je niet elke Fender meer dezelfde kwaliteit heeft die je ervan verwacht. Veel goedkope instrumenten van Fender, daar zit een sticker op, maar die komen gewoon in China. Maar ja. Er zijn gelukkig ook nog goeie en hoe dan ook de beste muzikanten van de wereld. die weten die gitaar nog wel te waarderen. Maar ja, wat is nou de magie van de fender? Ja. Daarvoor uh, ging ik naar uh, Rock Palace. Een snoepwinkel voor de Vender, die in Den Haag. Er hangen er wel honderden daar aan de muur. En daar ontmoette ik de Haagse fender friek Oelie Ros. Dat is een eerlijk Clapton uh, signature. Uh, dat is bladgoud. Prachtig, ziet het eruit zeg. Het is een walhalla waar we binnenstappen met allemaal peperdure fenders aan de wand. Ja, dat is bladgoud. En, en uh, persoonlijk vind ik deze... Een rode is dat? Ja, een, een duotoon is ontwikkeld in, in Duitsland, in de custom shop uh, Duitsland. We gaat uh, ja, wel heel ver, custom shop. Ik kijk met Uli. Uh, ja. hij is uh, freak, dus meteen slaat hij op hol als hij van dit soort gitaren ja, ziet. Hè? ja. ja. Fender Europa uh, zit in Duitsland. Daar zitten ook een paar jongens. Daar hebben ze een hele custom shop afdeling waar ze dingen testen, bouwen. Uh, dit is een duotoon, twee soorten hout. Dat hebben ze daar ontwikkeld. Hebben... Het testmodel naar Amerika gestuurd en dat klonk zo goed en dat vonden ze in Amerika zo mooi. Toen hebben ze dat in Amerika in productie genomen. Een speciaal mannen. soort gitaar, want je denkt, ja, je hebt, je hebt een gitaar, maar zo simpel is het niet. Er zijn duizenden en duizenden ja. variaties op het thema. Hè? Ja, ik denk dat Fender-kenners. Uh, die hoef je ook niks te vertellen. Die weten uh, van de hoed en de rand. Die weten exact wat voor houtsoorten. Wat voor uh, elementen ze, ze willen. En, en wat voor hals. Want zo wordt elke gitaar eigenlijk helemaal naar de persoon gemaakt. gemaakt. Als het waard. Maar wat maakt dan de magie van Fender? Want ja, als het zo uh, als een blokkendoosje wordt opgebouwd. <laughs> ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is voor, voor uh, elke Fender-liefhebber. Uh, spelen andere factoren een rol. Bij mij speelt gewoon. De klank, de bespeelbaarheid. Het is toch een magische klank. Bijvoorbeeld hier in Europa in de zestiger jaren of daarvoor zijn het de shadows die hem populair hebben gemaakt. Kent iedereen dat plaatje van die mannen met die gitaren? Dat zijn de fenders. Met die rode gitaren. Daarna zijn er nog zoveel, ik noem er een paar, Jimi Hendrix, Steve Ray Fon, uh, Robert Cray. John Mayer John van deze Mayer. tijd. Allemaal hebben een andere uh, stijl van spelen, waardoor je ook een andere klank hebt. Dus dat is de magie van een fender. Je maakt het samen met je gitaar? Met je gitaar. De, de, de, de gitarist, de speler, bepaalt in feite de klank. We pakken er eentje van de muur, een groen-metallic-achtige. Uh, het is, is een duotoon-welk. Mooi, helder. Dan begint het ineens te leven, zo'n gitaar. Ja, deze wel, ja. Van deze stond. dat doet me altijd heel erg denken bij deze, bij deze strats als je dan uh, dit zo. Dit, uh... Ja, superman. ja, superman. ja, ja nou, dat hoort erbij, bij dat is erbij. Dan moet je eigenlijk gewoon helemaal open gooien. Ja. Maar. Ja. <laughs> je hebt verschillende klankleurmogelijkheden. Dit, dit is dan uh, een beetje Steve Reevon-achtig, uh, uh, een beetje Jimi Hendrix-achtig. Klankleurmogelijkheden. Eh. Ja, dat is meer Hendricks. Maar ja, die heeft ook een hoop versleten natuurlijk. Hè. Ja. ja, dit klinkt ook weer uh, Dire Straits-achtig ja, inderdaad. Ja. Precies, precies, precies. Uh, je kunt het e eigenlijk uh, vergelijken met, uh, met auto's. Dat doe ik altijd. Je kunt in een Ferrari kun je heel comfortabel en heel hard uh, door het land scheunen. Uh, je kunt... Uh, ook in een Via Panda wat uh, rijden. Je komt uh, op je bestemming alleen. Maar ja, datzelfde geldt eigenlijk voor die vendors, want je hebt ze van, van, van een paar honderd euro tot tienduizenden euro's. Ja, ja dat, klopt kan dat? Helemaal, dat klopt helemaal. En, en dat is die vergelijking die je net gemaakt hebt met die, met die auto's. Maar is het dan zo dat die hele dure dan ook uh, fijner speelt Ja, eh. Uh... Zijn soms ook hele oude, hè, van, van echt de dus jaren 50. Het, het speelt niet echt fijner. Het, is, het zit meer bij, bij ons tussen de oren. Zo'n ding is zeldzaam. Uh, een echte, oude uit, uit de 50 jaren, 60 jaren, is zeldzaam. Er zijn er nog maar een paar van, dus die prijs wordt door verzamelaars gewoon opgedreven. Er okay, wordt niet meer echt meer op gespeeld. Heel veel verzamelaars die verzamelen alleen, die spelen niet. Mm -hmm. En, en ik ben geen verzamelaar, ik speel gewoon op, uh, op die dingen. De, de, de Stratocaster en de telekasten worden gewoon over generaties heen getild. Dit is, dit is blijvend. Over duizend jaar bestaat die nog. Hoe kijkt de Vendorfriek dan nu naar hoe het gaat met uh, jouw favoriete merk? Want er worden er in China gemaakt, in Mexico, daar staat ook allemaal Fender op. Ja, daar staat Fender op en... en uh... Ja, en dat gaat het niet goed met, met het bedrijf? Nee, dat doet een beetje pijn. Ik heb altijd geroepen, uh, alles is goed als er maar van op staat. Dat, uh... Maar geldt dat nu nog? Uh, nee, dat geldt niet meer. Want ze komen inderdaad uit China. En, en... Ja, het is allemaal uh, uh, heel go goedkoop geproduceerd. Het hout is te jong. En, en... Maar zit daar dan ook niet misschien een beetje het probleem van het bedrijf? Ze willen heel veel geld verdienen. En dan inderdaad met goedkope materialen. Uh, daar, komt het, daar komt het ook door. Uh, Leo Fender is begonnen om, om gitaren te maken voor de muzikant. Het is ook een hele andere tijd geweest... Als je het je kon veroorloven, dan kocht je of een Gibson of een Fender. Mijn keuze is op Vender gevallen. En dat is zo gebleven. En wat was toen die eerste klik? Het model, toch. Toch wel het model. Dat ligt uh, lekker in de hand, dat speelt lekker, dat voelt goed... Ja, als je het dit om, aan, je, aan, je, aan, je, aan je nek hebt hangen. Ja, helemaal. het ligt goed in balans. Het is, het is eigenlijk uh, een wonder. In één keer goed. Fender heeft hij gitaar ontworpen, Leo Vendor. En Het was in één keer goed. En, en dat, dat is eigenlijk de, de magie. En dan zijn ze natuurlijk verder gaan, gaan ontwikkelen. En, en, en allerlei kleurtjes. En, maar de, de vorm van de body, de hals. En dat blijft allemaal gelijk. Maar als je eenmaal gegrepen wordt door het virus, het, het Vendervirus... virus dan het laat je niet meer los. freak, holy Ross. De muziek eronder van Jimi Hendrix. Ja. Jan Peels. Ja, weet je nog wat het was? <laughs> Little Wings. En het grappige, ik oh, was ja. het aan het maken. Het is, heel, is een heel bekende versie. Mijn zoontje van 16. Kijk, en dat is dan goed voor Fender om te horen. Die hoorde een klein stukje. Die zei: hey, Little Wings. Jimi Hendrix. Nou, en als je dat herkent in zo'n klein stukje. Nou, dan, dan gaat dat inderdaad voor eeuwen door nog met die Fender. En jij doet dat alleen maar, hè? Ja, saxofoon. Hè. Dat is mijn instrument. Op het eerste gehoor eh, is bij het volgende nummer heel weinig sprake van welke gitaar dan ook. Wel een toeter. Wel een toeter, ja. Sind-set. I'm mm -hmm. In, Falls, in de versie van de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy. Wie, denkt u wellicht? Nou, dat kan ik me voorstellen... want Eva Cassidy, die in 1996 90, op 33 jaar leeftijd aan kanker overleed... is relatief onbekend. Vorige week kwam er een Nederlandse vertaling uit van haar biografie... Behind the Rainbow, The Tragic Life of Eva Cassidy. Schrijver is de Nederlandse muziekjournalist Johan Bakker. En eerder dit jaar kreeg hij voor dit werk in Engeland... de prestigieuze People's Book Prize. Johan Bakker zit bij mij. Goedemorgen en nog gefeliciteerd. Dank u wel. Goedemorgen. Het komt een uh, Nederlandse muziekjournalist. Uh, ja, die, die gaat dan spitten in zo'n leven van Eva Cassidy. Hoe komt dat dat u daar dan een Engelstalig boek over gaat schrijven? Het is een vrij lang verhaal, maar we hebben niet heel veel tijd begrepen. Dus ik zal het even kort proberen samen valt te vatten. Het valt allemaal wel mee hoor. Maar goed, ja. Ja. Um, ik was geïnteresseerd vanaf uh, de eerste seconde dat ik haar hoorde. Uh, ik kreeg een CD toegestuurd ter recensie en die beluisterde ik. Het eerste nummer was uh, Fields of Gold. En het is een bekend nummer van Sting. En mijn eerste reactie was, oh, dit is een album vol covers. Maar ze pakte die uh, covers zo aan dat het geheel eigen nummers werden. En ze kwam met die stem van haar uh, zo direct bij me binnen... dat ik uh, vanaf de eerste seconde diep, uh, diep geraakt was. Dat is een hele andere koek dat we net hoorden, de Chain of Fools. Ja, precies. Ze, ze was zeer gevarieerd. En dat was tegelijk ook wat haar een beetje in de weg uh, zat. Want ze heeft uh, tijdens haar leven nooit echt een lucratief platencontract gekregen. Juist omdat ze zoveel verschillende stijlen beheerste. U werd aangegrepen door dit nummer, onder andere? Ja, onder andere, ja, dan, ja. Dan, dan is dat nog geen reden om er een boek over te schrijven. Natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar in, in de loop van de, van de jaren... Dit, deze cd ontdekte ik in 2001. En enkele jaren later uh, sprak ik met verschillende mensen... die ook op dezelfde manier als, als mij geraakt waren door haar muziek. En we spraken zo met elkaar onze verbazing erover... dat ze niet uh, nog bekender was uh, in Nederland. In Engeland is ze overigens wel heel erg bekend. is echt een grote ster. Uh, de eerste cd die daar een succes werd, Songbird... is zelfs in 2001 de meest verkochte cd van dat jaar. Uh, Hoe kwam gemeen. dat, dat ze daar in Engeland een succes werd? Dat uh, had te maken met, uh, met de tijdgeest op dat moment. Uh, het was de periode van uh, de bloei van de hip-hop en, en de Spice Girls... En ik vermoed dat de Engelsen daar gewoon, gewoon meer dan genoeg uh, van hadden. Dat ze plotseling weer een stem hoorden van... oh zo kan muziek ook klinken. Ja. En dat was het effect uh, wat, wat zij had uh, op, op de Engelsen. In mindere mate ook in Nederland overigens. Uh, ook heel veel Nederlanders uh, waarderen haar, haar werk. Ze is dus niet zo onbekend als dat u uh, suggereerde. Nee. Uh, maar nog wel onbekend uh, genoeg uh, om, om te, te denken... van waarom is er nooit een biografie over haar uh, verschenen? En uh, er bleek wel een soort van biografie te zijn in het, in het Engels... Uh, maar dat was geschreven door de familieadvocaat. Door de familieadvocaat dus familie uh, kan uh, schrijven? De, de, dat beweert ze zelf, dat ze kan schrijven. Ja. Maar het was, was meer een hagiografie dan een biografie. Het was een mooi sprookje, uh, zou ik maar zeggen. En toen dacht u, omdat ze in Nederland nauwelijks bekend is... doe ik hem maar meteen in het Engels schrijven? Uh, dat was via een omweg. Ik probeerde uiteraard uh, eerst mijn verhaal in het Nederlands uh, te schrijven. Toen bleek er plotseling vanuit Engeland belangstelling te zijn. Toen heb ik uh, de koers uh, verlegd en ben ik gewoon uh, mijn oorspronkelijke verhaal rechtstreeks in het Engels gaan schrijven... omdat daar gewoon een grote uitgever meteen in geïnteresseerd is. En dan moet u dus gaan spitten in haar leven. Ging dat makkelijk? Uh, dat ging iets lastiger dan ik had verwacht. Uh, ik had verwacht, uh, dit is een mooi verhaal... Uh, ik ben in haar geïnteresseerd... dus de familie gaat me met open armen verwelkomen... Dat bleek niet helemaal het geval. Uh, haar medemuzikanten overigens wel, die vonden het uh, uh, fantastisch dat er een, uh, iemand van plan was een goede biografie te gaan schrijven. Dus die hadden ook uh, die, die, die wilde me volledig bijstaan. Ja. Die gaf me alle medewerking. Maar de ouders die waren aanvankelijk wel willend, omdat ze nog aanvankelijk het gevoel hadden dat het een krantenartikel zou worden. Maar toen ze begrepen, hij gaat echt een biografie schrijven. Toen werd het een ander verhaal. Waarom dan? Um, ze, ze willen liefst, uh, zoals die eerste biografie was... Uh, een, een mooi verhaal naar buiten brengen. Het ideale beeld. Iets uh, wat, denk ik, in Amerika iets beter te begrijpen is... dan, dan, dan bij ons in Nederland. Um, in Amerika houdt men van, van mooie sprookjesachtige verhalen rondom, rondom zangeressen. Je hebt eigenlijk daar twee soorten biografieën. Je hebt hè, een biografie waarin iemand helemaal wordt aangeprezen. En je hebt biografieën waar, waarin met modder wordt gegooid. Maar ik wilde dus geen van beide. Ik wilde juist echt de, de waarheid. Er is geen sprookje tafel. geworden. Ze had geen sprookjesleven. Nee, nee zeker, zeker van, die, nee. van die gruwelijke dood. Maar nee, maar, nee, zeker niet. Nee. Waarom niet? Daarvoor ook niet? Uh, ze... Ze zat zichzelf eigenlijk in de weg. Daar komt het uh, grofweg op neer. Uh, ze wist drommels goed dat ze heel veel talent had. Uh, tegelijkertijd was ze zo perfectionistisch... dat eigenlijk een nummer nooit goed genoeg voor haar was. Eigenlijk vond ze de nummers telkens niet goed genoeg om uit te brengen. Uh, tijdens haar leven zijn er weliswaar twee albums uh, verschenen... maar het ging heel schoorvoetend. Men moest haar echt over de streep trekken. Eén soloalbum, toch? Of niet? Ze heeft één album gemaakt met, uh, met Chuck Brown, dus een duo-album. En één album met haar eigen band, de Eva Cassidy Band. Dat is een live album, Live at Blues Alley. Dat uh, was eigenlijk de bedoeling dat het, dat het, een concert, uh, dat het twee concerten zouden zijn... Die, ja. die samengevoegd werden tot één CD. Maar uiteindelijk bleek de eerste avond alle opnames uh, verloren te zijn. En ja. ze zong echt van alles en nog wat. Hè? Ja. Bijvoorbeeld dit, Stormy Monday. Stormy Monday. Van pop tot folk, van soul tot jazz, van alles en nog wat. En juist die veelzijdigheid zat er in de weg, schrijft u. Ja, nou ja, ze heeft dus een gesprek gehad met de directeur van Blue Note, het bekende jazzlabel. En die bood haar in principe een, een contract aan, mits zij zich op het jazzpad zou gaan begeven. En, en zoals u weet, het jazzpad is bij Blue Note redelijk breed. Maar ja. dat weigerde ze. Nee, ik wil niet alleen maar jazz zingen. Ik wil alle soorten muziek zingen die mooi zijn en die ik tot mijn eigen liedjes uh, kan bewerken. Eigen liedjes, want ze, ze maakten voornamelijk covers natuurlijk. Ja. Uh, nummers nota die iedereen ook kent. Wat oh, is dan een bijdrage geweest aan de muzikale canon, denk ik. Ja, uh, wat ze deed was niet een liedje uh, proberen ze goed mogelijk na te zingen... maar echt haar eigen interpretatie te aangeven. Dat ging, ging vrij ver, soms veranderde ze de tekst een beetje. Uh, soms ook veranderde ze de melodie. Een bekend voorbeeld daarvan is uh, het nummer Over the Rainbow van Judy Garland, wat een ja, vrij zoetig, zoetig nummer is. Maar, ik heb ik gisteren nog even opgezet? Prachtig. Ja, de manier waarop zij het doet is alleen met gitaar... Uh, de melodie ietsje, ietsje veranderen... waardoor uh, niet alleen de melodie beter wordt... maar waardoor ook de manier waarop ze het, uh, het zingt... waardoor die tekst uh, echt gaat leven. En als zij zingt uh, The Dreams uh, You Dare To Dream Really Do Come True... Dan, dan merk je gewoon, zij gelooft daar echt in. En dat is uh, prachtig om te horen. Zijn er veel zangers en zangeressen door haar geïnspireerd? Ja, er zijn uh, veel zangers en zangeressen die, die haar naam uh, noemen als, als grote voorbeeld. Uh, een van de bekendste voorbeelden is uh, Katie Mellowa. Uh, van Katie Mellowa is zelfs bekend dat... Uh, zij groeide op in de tijd van de Spice Girls, vertelde ze. Maar toen zij Eva Kessely hoorde zingen, wist ze gewoon dit is wat ik wil. En het eerste nummer wat, wat uh, Katie Mellowa uh, schreef... was ook een eerbetoon aan Eva Kessely. dat is ook op haar allereerste album uh, verschenen... Dus, en zo zijn er veel meer voorbeelden. In Nederland hebben we Margriet Sjoerdsma... Die, uh, die volgend jaar echt een tournee gaat maken met Iva Kessel, die liedjes. Uh, zelfs Nick en Simon hebben ooit uh, in de wereld daardoor gezegd... dat Iva Kessel een grote voorbeeld was. Uh, Eric Clapton, en Paul McCartney, allemaal noemen ze haar... als zo hoor je eigenlijk te zingen. Als mensen Iva Kessel die nog niet kennen, of een beetje vaag... welk album zou je dan aanraden? Uh, Songbird is een heel goed album. Dat verscheen al in 2001. Maar het is ook leuk om te vertellen dat uh, volgende week... verschijnt er een nieuw album. The Best of Eva Cassidy. En daar staan wat mij betreft gewoon alle goede nummers bij elkaar. Dus dat is echt een aanrader. Volgende week The Best of Eva Cassidy. <laughs> Dankjewel, het muziekjournalist Johan Bakker. Over zijn bekroonde boek Eva Cassidy, de biografie. Het ligt in de winkel. En eind deze maand komt dus dat Best of uh, album uit van Eva Cassidy. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen nog is Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, weer veilig genoeg voor terugkerende Somaliërs. En wat weet internetjournalist Francisco van Jolen wat wij nog niet weten? Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw is een wethouder ruimtelijke ordening in opspraak geraakt vanwege belangenverstrengeling en onzorgvuldig handelen. Het gaat om ChristenUnie-wethouder Jan Den El van de gemeente Lansingerland. Hij was sinds 2001 verantwoordelijk voor bouwprojecten en het grondbedrijf van de gemeente. Groot-Brittannië is uit de recessie. De economie in het land groeide afgelopen kwartaal met 1%. Daarmee komt een einde aan 9 maanden van recessie in het land. Cijfers zijn positief beïnvloed door de Olympische Spelen en de extra vrije dagen die de Britten kregen vanwege het diamantenjubileum van koningin Elisabeth. En de man en vrouw die vastzitten voor de branden in Winschoten... hebben 17 brandstichtingen bekend. Een aantal branden hebben ze samen gesticht, andere apart. man van 26 werd begin deze maand op daad betrapt. Zijn vriendin van 25 werd een paar dagen daarna opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, anwb informatie Op de A12 Utrecht-Den Haag staat file tussen Harmelen en Nieuwebrug 5 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. U kunt omrijden naar Den Haag vanaf Kloop het Oude Rijn via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Naar Rotterdam vanaf Kloop het Oude Rijn via Den Bosch-Preda over de A2, de A27 en de A15. File op de N200 Amsterdam richting Halfweg bij Halfweg 3 kilometer. Met Felix Murdoch. Tot 12 uur nog bestaat er ook zoiets als verantwoord dierbezit. Of moet je, als je van dieren houdt, helemaal geen huisdier nemen? Daarover zometeen debat. Nu Sharon Jones. Ik zeg Sharon Jones. Want het komt er nog niet lekker uit. En de Dap Kings met Tell Me. Langs de 156. Deze is Sharon Jones en de Dab Kings begeleiden haar in het nummer Tell me you love me. Vara. De gids .fm. de wereldontvanger. wereldvanger Willem vangt de nood, goedemorgen. Jij gaat naar Somalië. Afgelopen maand is het wat rustiger in, vooral in de hoofdstad Mokadishu. Er is de laatste tijd zelfs s'nachts weer sprake van een uitgaansleven. Mensen nou, die willen dus het nog... niet rustiger dus. Nou, niet rustiger, nee, maar er wordt minder gevochten. Hè. Dus mensen die, die durven erop uit te gaan. Ze gaan een restaurantje opzoeken of ze gaan, ze gaan dansen. Er is zelfs sprake van een heuse boom op de woningmarkt. Somaliërs die in het verleden hun land ontvluchten wegens de burgeroorlog. Naar het buitenland gingen, die komen nu weer zo'n zo mondjesmaat terug. En die willen uh, in Mogadishu gaan wonen of daar een, een tweede huis gaan bouwen. Amina Mohammed bijvoorbeeld, zij woonde jaren in Amerika. En nu heeft ze een bouwkavel gekocht aan het strand van Mogadishu. En dat laat ze vol trots zien aan de camera van Al Jazeera. Als je in Mogadishu wilt leven, is dit de beste plek om te leven. Het is een plek zoals Californië of Florida. Er is niets anders. Het is gewoon came here to kwam om te bouwen. Nou, dat ziet er prachtig uit, het, een, een hagelwit strand van Mogadishu. Het lijkt wel op Californië of Florida. Het enige verschil, er is helemaal nooit gebouwd. Hè. Er staan daar geen hotels, geen, geen flatgebouwen. En dat is precies wat er nu wel gebeurt. Er wordt gebouwd. En door de speculatie en de grote vraag... zijn nu de grond- en de huizenprijzen flink opgestuurd. Maar hoe zit het dan met de veiligheid in Mogadishu? Nou, die, die stad is nu al vrij stevig in handen van troepen van de Afrikaanse Unie. De Amisom heet die troepenmacht. En begin oktober werd ook de zuidelijke havenstad Kismao veroverd... op die Al-Shabaab-milities. Dat was vooral het werk van de Amisom troepen. Het zijn nu vooral uh, Oegandezen, Keniaan en Ethiopiërs die daar het vuile werk op knappen. Maar op termijn dan moet die kerstverse regering in, uh, die in Mokadishoe zetelt, die moet dan verantwoordelijk worden voor de veiligheid in stad en land. En vergelijkt een beetje met de situatie in Afghanistan. En in Afghanistan wordt een eigen leger en een eigen politiemacht opgebouwd. Gebeurt dat dan ook in Somalië? Uh, de, een, iets vergelijkbaars gebeurt niet in Somalië zelf, maar verderop in Oeganda. Daar is nu een, een trainingsmissie van, van de Europese uh, Unie actief. Die levert ook soldaten af uh, voor het, uh, voor het uh, Somalisch Nationaal Leger. Recruiter, die worden vanuit Somalië eerst ingevlogen. Die worden dan naar een legerbasis gebracht... Echt in de middle of nowhere, zes uur rijden van de Oegandese hoofdstad Kampala. Daar ligt Bihanga Training School. En daar wonen en werken militaire trainers uit de twaalf verschillende EU-lidstaten. En een paar Duitse verslaggevers die waren er al langs van verschillende media. En ze gingen daar een kijkje nemen, want uh, ze wilden wel eens zien... hoe de boendesweer Somalische soldaten onder handen neemt. En lukt het lukte een beetje... Nou, dat, uh, als je dat ziet, dan gaat dat wel behoorlijk moeizaam. Uh, vooral uh, communicatie. Ja, taal is een, uh, is een probleem. Want uh, de, het blijkt dat die, uh, dat die Somalische recruits, Die hebben gewoon nauwelijks een vooropleiding, nauwelijks een school gevolgd. Uh, en het is een, een jambool aan talen daar op dat kamp. Duits, Engels, uh, Somali, Swahili. En de Duitse sergeant Westerman... die heeft een uh, groot whiteboard en een viltstift. Een Oegandese tolk in de buurt om zijn instructies over te brengen aan die recruten. En die sergeant die geeft zelf ook al toe dat zijn beheersing van het Engels niet zo goed is. En daarom... Uh, Um, daarom uh, leert hij nu de Somalische woorden, uh, die in het Soldatenvak veel gebruikt worden. Het is echt schwer, die Sprache. Also, echt niet einfach. Amangaher her heisst uh, die Waffe sichern. Amangafur heisst die Waffe entsichern. Ried of Rieder heisst Feuer. Het uh, meiste woord, wat we hier nutzen, is eigentlich dick, dick, schnell, schnell. <laughs> Ja, sergeant Westerman geeft een kleine demonstratie. De Somalische termen voor het in- en uitschakelen van de veiligheidsspal op je geweer. Uh, en het, het vuur openen, uh, dat legt hij ook uit. En de term die de drillsergeant het meest gebruikt, dat behoeft volgens mij geen vertaling. En steken de Somaliërs er dan iets van op? Uh, kunnen ze uiteindelijk een bijdrage leveren aan de veiligheid van hun eigen land, denk je? Nou, dus er zijn nu in totaal 550 Somaliërs in, in opleiding. Eerder werden al uh, De eerdere lichtingen die zijn al ingezet tegen die Shambab-milities, maar dan uh, op vrij kleine schaal. En ook bij het beveiligen van, uh, van de parlementsverkiezingen in Somali, die waren in augustus. En in kamp Bihanga laten sommige recruten zien dat ze de fijne kneepjes van het vak al beheersen. Doe maar, ja. Stuk, stuk, stuk. Ja, okay. Green, oké. Okay. Index, index. Een, een filmpje van, een, van een, een demonstratie van een klein team van de beste Somalische uh, soldaten in opleiding. Ze hebben dan in minder dan een half minuut hebben ze heel efficiënt een gebouw uh, veroverd. Dat was bezet door de vijand, een oefening dus. En de 19-jarige Ali Noor Ibrahim uit Mogadishu is één van die soldaten. Unser Ziel ist es, die Al-Shabaab-Anhänger in Mogadischu zu eliminieren. Das hier ist sehr wichtig für mich, denn ich lerne auch, wie man Ausbilder wird. Dann kann ich später anderen Soldaten der somalischen Armee das Kämpfen beibringen. Okay. Ja, de Ibrahim die vertelt dus dat hij alles wat hij leert, dat trainingskamp, dat wil hij gebruiken om die Shabab-milities in zijn stad in Mogadishu definitief te verslaan. En zelf wil, zegt hij, wil hij ook aan de slag als trainer, hè, om toekomstige Somalische soldaten op te leiden. Als, als Ibrahim eenmaal klaar is met zijn opleiding, dan gaat hij aan de slag, dan krijgt hij een, een soldij van 100 dollar. Dat is ongeveer drie keer zoveel als hij zou verdienen bij de Shabab-milities. Dus dat, dat is een vrij concurrerend bedrag dit, dat, ja. dat hij dan krijgt. Dat moet hem juist van weerhouden om niet over te lopen naar zo'n militie. He, of hem ervan weerhouden om... Of om een piraat te worden. Nou, de trainers die hebben wel zo hun bedenkingen bij de betrouwbaarheid van sommige pupillen. Er zijn namelijk recru recruten die s'nachts dat, dat trainingskampen ontglippen om in de naburige dorpen hun uitrustingstukken en zelfs wapens te verpatsen. In ruil voor sigaretten en, en geld. Dus niet naar de disco, maar gewoon geld verdienen. Precies. Uh, en deze trainingsmissie loopt in elk geval tot het eind van het jaar. En of de Europese Unie ook daarna nog door wil gaan met het opleiden van deze Somalische soldaten, dat is nog onduidelijk. Een ontvangt in nood. Dankjewel. TheGids.fm Morgen is er een grote dag voor het bedrijf Microsoft... want dan komt het veelbelovende nieuwe besturingssysteem Windows 8 uit. Francisco van Jolen, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat Microsoft nu echt weer zijn financiële klappen maken? Uh, nou, dat hopen ze wel. Het, uh, het idee is dat je nu, dat zijn nu eigenlijk een soort Apple worden... dat ze een, een systeem hebben waarbij uh, je computer, je tablet, je telefoon... allemaal met elkaar kan verbinden. Of dat het echt gaat worden, is niet duidelijk. En aan de ene kant zie je dat de mensen heel enthousiast zijn over uh, Windows 8. Dat ze het vinden dat het er mooi uitziet. Aan de andere kant zijn er ook nog veel kritiek op. En zoals altijd wordt er altijd gezegd... Via het bedrijfsleven waar Microsoft heel erg op draait... Uh, dat is eigenlijk toch hun belangrijkste inkomstbron... die gaat daar helemaal niet op over. Dat, uh, ja, die blijven hun oude systeem gebruiken, want dit is veel te nieuw voor ze. En Microsoft heeft weer een boete aan de broek van de EU. Althans, ja, ze krijgen dus wel, ze moeten wel heel geld, veel geld verdienen gaan verdienen, want hier dreigt een echt een forse boete. Je kunt je herinneren misschien wel dat dus een zaak die al lang loopt. Microsoft, uh, had uh, altijd, hij ja, heeft dat nog steeds op uh, het gebied van besturingssystemen een monopoliepositie zo'n beetje. En zij kwamen, brachten de Internet Explorer uit, waarmee je. Uh, uh, op internet kan surfen. En uh, daar had de Europese Unie die had daar uh, problemen mee. Die zei ja. van, dit is een monopoliepositie. En toen hebben ze daar een boete voor gekregen... van uh, 900 miljoen dollar. Dat is toch wel, uh, of euro. Dat is toch wel erg veel geld. Ja. Uh, toen hebben ze verbetering beloofd. Toen werd het ook gezegd van... Nou, ja, je kon dan ook andere browsers erop zetten. En die kreeg zo'n optie, hè. En het ging er ook om dat je die Internet Explorer af kan halen. Dat je kan zeggen, ik wil een andere browser gebruiken. Nou, en nu bij Windows 8 dreigt hetzelfde probleem weer. En als ze daar niks aan veranderen, dan dreigt een nieuwe boete. En die kan oplopen tot 7 miljard dollar. Goedemorgen. Daar kan je Griekenland wel een beetje van helpen. Dus ik zou zeggen, voor de EU is het natuurlijk wel een idee. want Ook bij Windows 8 hebben ze alleen nog maar Internet Explorer Ja, staan. ze hebben dat niet goed geregeld. De EU is er boos over. Je had meer nieuws over Microsoft je en je had er, meer ja, nieuws had over Google. De grap, de grap daarbij is trouwens, dat moet ik even zeggen... ze hebben die 900 miljoen dollar in een zaak die al sinds 1996 of 1997 loopt. Dus 20 jaar bijna en 15 15 jaar. En ja, inmiddels speelt dat hele probleem eigenlijk... waar die boete voor gekregen hebben, dat speelt niet meer. Maar dat is spoeven. Spoeven. Nou, dat is... Poef is eigenlijk een beetje dat ik zeg... dat ik Felix Murders ben op de radio. En dat mensen dat dan niet doorhebben. He, nou, dat gaat dan niet lukken. Uh, Felix, bij jou. Maar, maar ik zou het bijvoorbeeld op, op Facebook... zou ik het wel kunnen doen. Hè? Ik heb dat, geen Facebook-account. Ja, yeah, geen Facebook-account. Maar stel dat je dat zou hebben. Nee, maar goed. Je geeft, je geeft je uit voor iemand anders. En dat kan vooral heel erg makkelijk met mail. Hè? Ik kan een mailtje versturen namens Felix Murders aan iemand. En dan, dat is niet zo heel erg moeilijk. En nou is er een methode uh, om dat te achterhalen. Hè? Want je kan natuurlijk zo spammen. Je doet alsof je de staatsloterij bent en je doet alsof je iemand gewonnen hebt of je doet alsof je de ING bent noem maar wat op en uh, de, uh, uh, er is een systeem voor. Waarbij de domeinnaam gecontroleerd wordt. Een beetje te vergelijken met zoals het poststempel. Hey, jij schrijft op een envelop van dat je uit uh, in Maastricht zit. En dan kijk ik naar het poststempel. En dan zie ik van hé, hey, je hebt hem in de bos op de bus gedaan. Dus dat klopt misschien niet ja. helemaal. Nou, zo'n systeem is er ook. En dat wordt beveiligd met een sleutel. En die sleutel is 1024 bits. Hoef je voor de rest niet op te letten. Maar dat is veilig. En alles wat eronder zit, is onveilig. Dat is veel. 1024 ja. wordt er nou, gezegd. En dan, ja, dat is niet te kraken. En wat eronder, ja, je kan het wel kraken. Maar wat eronder zit, is heel makkelijk te kraken. Nou krijgt Google, die stuurt een mailtje. Dat, vind, dit vind ik, dat is een beetje een nerdverhaal, maar ik vind het toch grappig. Die stuurt naar een wiskundige in Florida een mailtje... eigenlijk het de afdeling personeelszaken. Of die misschien geïnteresseerd zou zijn om bij Google te komen. werken. En hij kijkt naar dat mailtje en hij denkt... joh, dat is niet versleuteld met 1024 bits, maar met 512. De helft. Dit is een test. Zeg, ze zijn maar aan het testen. Hè? Yes. Ze zijn aan het kijken of ik dit wel goed... Dus wat doet hij vervolgens? Stu <laughs> stuurt hij een mailtje terug, uh, waarbij hij doet alsof die Sergi Brin is... die een mailtje stuurt aan Larry Page, de twee oprichters van Google. Eh, van, kijk eens. Eh, eh, ik had het door, maar ga je niet pakken. En daardoor komen ze erachter dat hun e-mailsysteem... Want het was geen grapje. Het, was gewoon, het is gewoon een fout dat er een fout zit in hun e-mailsysteem. Ja, en, en niet alleen bij uh, Google, maar ook bij Microsoft, uh, ook bij Yahoo, bij Paypal. De hele mikmak overal blijft er iets mis te zitten. Dat is nu hersteld, twee dagen geleden. Maar ik vind het vooral grappig dat ze dus... Ja, wiskundigen die denken, hé, hey, jullie willen me hebben, dat gaat niet lukken volgens blijkt gewoon dat het hele systeem al jaren... Het is echt een nerd, hè, die Francisco. <lacht> Kapot is. Die, die kan hier gewoon om lachen. Vind jij dit niet leuk? Ik vind het, ik vind het heel erg. Ah, het is ook wel dat leuk. vind ik echt heel ja, erg. Het is, het is ook wel leuk. Maar ik heb er de hele nacht om gelachen. De nieuwe film van James Bond, die komt deze week uit. Ja. Zijn daar nog digitale snufjes te nou, verwachten? kijk, in, in ons allemaal schuilt er wel een kleine James Bond. Dat zouden we toch wel willen zijn. Dus er is een nieuwe app uit, Wicker. En daarmee kan je berichtjes versturen die binnen vijf seconden vernietigd worden. Dus jij opent het. En daarna, als je het leest... en daarna is het verdwenen. En dat kan vooral ook met foto's. Daar kan je voorstellen, als je natuurfoto's uitwisselt... dat dat erg handig is. Ik heb het getest. Ik heb het ook voorgelegd aan iemand die daar veel ervaring mee heeft... met het uitwisselen van foto's. Die zei, dit gaat het niet worden. Het is ingewikkeld. En het werkt ook niet. Want het is me net gelukt om de foto die eh, je eigenlijk niet kan fotograferen... toch te fotograferen. Dus wikker, James Bond zou het niet gebruiken. Francisco Viola, hartelijk dank. Marion Faithful, Andere Koek. Summer nights. I don't know how I've waited so long for summer nights When there's magic in the air and I don't ever care All that matters to me is that you are here on the summer nights There's a little cafe Where we can hear music play They keep the lights turned on low It's a place I love this girl you hold me tight and say Our love will always be this way On summer nights You are on On Er inmiddels weer twee heren bij mij de studio ingeslopen. Dag Marianne. Eén daarvan die zong in ieder geval driftig mee met Summer Nights. U kent het nummer. Ik, ik dacht dat ik jou hoog uh, zingen, maar. Ik heb het <laughs> nooit <laughs> Maar ik ken het nummer wel hoor. Ton is van het platform Verantwoord uh, bezit. En uh, we gaan debatteren met hem onder andere en met uh, de hoogleraar dierenwelzijn Barry Spruit over de volgende stelling. Wie van dieren houdt, houdt geen dieren. Goedemorgen, meneer Spruit. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Ebbe. Dag. Het houden van een hond, een kat, een kip of een konijn, meneer Spruit, wat is daarop tegen? Dat zou je eigenlijk aan de dieren moeten vragen. Uh, Ik en heb dat het is nooit gevraagd, eerlijk gezegd. Nee, maar dat gebeurt nu wel, of tenminste uh, indirect wordt dat wel gevraagd. En als je daarna gaat wat de lotgevallen van dieren zijn... dus er zijn in, in Nederland 30 miljoen dieren die gehouden worden... maar er zijn heel veel vissen bij. Uh, maar laat ik me beperken tot de paar miljoen zoogdieren. Dat is het belangrijkste. En tot de gewone consument, want ja. daar was mijn stelling voor bedoeld. Dan blijkt dat uh, van die dieren en dan heb ik het niet over honden, katten en paarden... maar dan neem ik maar de, de knaagdieren, de konijnen, de fretten, et cetera... de iets bijzondere, meer bijzondere dieren... dat er 55.000 van die dieren per jaar... bij opvangcentra en kinderboerderijen terechtkomen. Mensen hebben z'n dieren aangeschaft? Mensen hebben z'n dieren aangeschaft. En vervolgens, uh, is, het is een percentage. Er zijn natuurlijk heel veel goedbedoelende uh, mensen met de hart op de juiste plaats. En die ook nog voor een dier kunnen zorgen. Maar het neemt niet weg dat er 55.000 elk jaar afgedankt worden. 100.000 van die dieren worden bij de dierenartsenpraktijk gebracht. Uh, vanwege allerlei problemen. Uh, en dan een, een behoorlijk percentage daarvan heeft tekenen van verwaarlozing of wat dan ook. Als je het profiel bekijkt, als je dan vraagt waarom doen mensen hun dieren weer weg, dan blijkt dat er toch heel vaak is geen interesse, geen tijd, allergieën, uh, te weinig kennis, uh, de kinderen vinden het niet meer leuk, veranderde gezinssituaties, etc. Dus... Kortom, de situatie voor dieren is lang niet altijd positief. Ook al zijn de bedoelingen in het begin heel erg goed. En daar komt nog bij dat heel veel aankopen worden. Dat heet in het jargon uh, impulsaankopen. Dus dat wordt op een bepaald moment. Je loopt met je kinderen door een tuincentrum. Er zit een leuk konijntje. En voor je het weet zit het in de boodschappenmand. En dan zitten we thuis met een eenzaam konijn in de tuin. Nu wordt er op verzoek van de regering een positief lijst gemaakt. Hè? Dat is een lijst met dieren die je wel zou mogen houden als huisdier. Dus die lijst blijft nagenoeg leeg als er er nu ligt? Uh, als, het, als het aan mij ligt. Uh, dan zou ik een uitzondering maken voor de professionele hobbyisten... die zich organiseren in verenigingen en die gewoon een vergunning krijgen... om te doen waar ze goed in zijn. Uh, en die mogen wat mij betreft meer dieren houden... want dat zijn vaak de, de liefhebbers die ook uh, de energie en de motivatie hebben... om hun kennisniveau op het juiste uh, hoogte te brengen. Maar verder zou die lijst van mij heel klein mogen blijven... en zeker niet een lijst van uh, vele aviertjes die het nu is. Meneer Ebbe, u bent van het platform Verantwoord Huisdierbezit. Heeft u huisdieren? Ja, zeker heb ik huisdieren. Welke? Ik heb een hond, een kat en ik heb een veertigtal eh, postduiven. U hoort het, u bent geen echte dierenvriend. Ik ben een ras echte dierenvriend, zoals heel veel mensen een dierenvriend eh, zijn. Eh, want natuurlijk, wat meneer Spruit zegt, dat klinkt heel ernstig. En, eh, en ik moet eerlijk toegeven: soms is dat ook ernstig. Maar dat is soms. Ik, ik geloof dat in heel veel gevallen. Uh, dus dat best, uh, best meevalt. Uh, ik zie een verandering in de houderij. Een verandering in die zin dat een dier toch uh, zeg maar de afgelopen decennia... steeds minder een gebruiksvoorwerp is geworden. Dat ja, als ik zet... die cijfers hoor, meneer Spruit, dan Ja, maar kijk maar eens. Uh, maar, maar, maar dan moet je afzetten tegen het aantal gehouden dieren. En ik ben het helemaal met meneer Spruit eens... Uh, dat eh, vooral impuls aankopen, eh, dat die eh, behoorlijk eh, wat eh, fouten teweeg kunnen brengen. Want je moet geen konijntje eventjes meenemen. In een, eh, tegenwoordig kun je ze bijna overal krijgen, zullen we maar zeggen. Daar moet je goed over voorgelegd Sowieso worden. Sowieso een konijn, is dat handig, eh, minister Spruit? Nee, het is natuurlijk een heel aaibaar dier. Uh, maar eigenlijk is een konijn een sociaal dier. heeft nogal veel ruimte nodig als ze te weinig ruimte hebben. Als je er dan meer hebt, dan heb je kans op veel agressie. Ze hebben nogal wat beddingmateriaal nodig. De, de duizenden konijnen, 65.000 per jaar komen erbij. in dierenarts hebben veel voedingsproblemen, gebitsproblemen. Dus wij vinden het konijn heel lief. Maar ik zou zeggen, neem een rat. Uh, een rat? De, ja, die, die is veel aaibaarder nog. Als je eenmaal over je eerste vooroordelen heen bent. En die is slimmer. En die kan je in huis houden, die kan je loslaten. Uh, Hanteerbaar. Dat wordt ook niet zo oud. Dus als je situatie verandert, dan is het dier alweer oud. Kortom, een rat leeft normaal gesproken toch al in de menselijke omgeving. Maar mensen leren toch ook heel veel van dieren? Dat is toch uh, goed voor kinderen, wordt er gezegd? Ja, dat, dat is een van de redenen die vaak genoemd worden. Maar dan moeten ze er ook wel aandacht aan besteden. Want er moet wel kennis overgedragen worden. Uh, en, en daar ontbreekt het natuurlijk wel eens aan qua tijd. Nou ja, meneer Meurders. Uh, onze stichting is naar jou vooral bedoeld, moet ik zeggen, om die kennis over te dragen. Ik ben het helemaal meneer Spruit eens. Als je een konijntje in een hokje zet. Dat je dan eigenlijk eh, dat konijn helemaal niet moet aanschaffen. Want dan doe je het beestje geen recht mee. Maar ik kan me ook voorstellen, en die liefhebbers zijn er ook, die op een heel correcte wijze hun konijnen houden. Weten dat het een sociaal dier is. Weten. Eh, wat voor voedingseisen zo'n beetje stelt, hè? En want daar, daar gaat men vaak de fout in. Men moet enige kennis hebben van een dier en ook weten wat, wat zeg maar, als je zo'n dier neemt, wat je te wachten staat. En als je dat aardig vindt, dan is er niks meer aan de hand, maar je moet wel kennis hebben van een dier. En heb je dan niet, en denk je van, ja, ik wil, ik, ik wil dat niet, dan, dan kan ik me voorstellen dat zo'n ratje inderdaad een geweldige uitkomst is omdat dat zeker voor kinderen een heel sociaal diertje is... waar je hele aardige dingen mee kunt doen. En een eekhoorn? Nee. Waarom niet? Ik, ik vind dieren die zich in gevangenschap... niet vrijwillig voortplanten. Dat betekent handel en fokken of import. Daar moet je eigenlijk al niet, begin, aan, niet aan beginnen. Een uh, eekhoorn is ook al helemaal, uh, moet je het zeggen, heeft helemaal geen domesticatiegeschiedenis. Het is dus een vreselijk actief levendig dier... wat heel veel ruimte nodig heeft. Dus allerlei rare dieren... Uh, die, die we eigenlijk beter kennen vanuit het wild... dan vanuit de, de omgeving van de mens, daar zou ik niet aan beginnen. Nee. Het is mensen ook meestal te doen om een dier... en niet om, behalve de hobbyisten en de verenigingen... die willen speciaal dat dier. Maar de meeste mensen die een dier willen, zoals je zegt, voor de kinderen of zo... maakt het niet zoveel uit welk dier het is. Dus neem dan een dier wat behoorlijk robuust is... en wat er goed mee overweg kan. Dat is een kwestie van we wennen. U toch nog wel dat we een dier mogen nemen? Nou, zoals ik zei, er zijn best een paar dieren. Ik noemde nu eentje, want natuurlijk... Uh, om, nee, hebben u richting hem. <tie> ja, nee, nee, nee. Kijk, uh, wat meneer Spruit zegt is... Er niet alle dieren zijn geschikt door de gemiddelde mens... die in die winkel loopt en zijn diertje koopt om te houden. Dat ben ik helemaal met hem eens. Maar ook moeilijke diersoorten... en dat heb ik meneer Spruit ook horen zeggen. Althans, zeker tussen de regels door. Uh, mensen die daarvoor kiezen... dat zijn vaak echt mensen die, die dat echt ook... Die weten wat, wat van dieren ze in huis halen. Die stellen er een eer in om met die diertjes te kunnen voorplanten. Ook bij moeilijke soorten, bij de reptielen- en uh, amfobieënwereld, waar mensen echt heel betrokken bezig zijn. En ook voor veel gevallen een, een, een up populatie kunnen volgen. Uit uh, die gebieden waar nu, zeg maar, we, we, door de biotoopvernietiging deze diersoorten verloren dreigen ja, te gaan. Maar Dan hebben we het over de hele specialistische vereniging, want iedereen kent het voorbeeld van de, van de roodwangschildpad. Uh, een, een bakje water, een eilandje, een parasolletje erop... en dan koop oh, je dat. een klein leuk ja. schildpadje. En die werden bij bosjes in het wild weggevangen. En dat, dat dier dat eet vlees, dat wordt zo groot... dus dat wordt vroeg of laat ergens ingeleverd. Want het wordt veel te groot... en is niet meer in een normaal bakje met water te houden. Dus dat zijn allemaal van die dingen, dat ziet er gezellig uit. Niet aan beginnen tenzij het zeg maar, een vereniging is die, een, die, een, die send, een vergunning heeft van de overheid... van jullie mogen het doen als je het zo en zo doet. Ja. Meneer u heeft nog veel zendingswerk uh, te verrichten, hoor ik zo. Nee, ja, maar dat zendingswerk verrichten wij dus uh, al uh, ruim aantal jaren, moet ik zeggen. En uh, wat dat betreft uh, verschil ik niet zo heel veel van opvatting, meneer Spruit... als je een ingewikkeld dier, zullen we maar zeggen, waar veel kennis voor nodig is... Uh, dan moet je goede uh, houderijomstandigheden voor pakken... En dan ben ik het ja, ja. een licentie, maar wel inderdaad, zeg maar... Eh, eh, maar dat heeft niks te maken met dat tamaradje... of de kaver, af ja. Ja, de hond en de kat. Ik ben het daar eens gelukkig, ook, dat, op het belangrijkste ja, punt. Op, wij zijn nou op, nou ja, ik, ja, ik zou het niet stimuleren. Ik zou het voor de gewone consument ontmoedigen. Eh, en het platform Verantwoord Huis die bezit... Die, die... Promote het, dat is natuurlijk wel het verschil. Goed, daar zit toch een, een klein beetje verschil aan het nou, eind van deze discussie. Een, een verschil, wat wel in miljoenen miljoen dieren loopt. Oké, okay, hoogleraar Dierenwelzijn, Barry Spruit en Ton Ebbe van het platform Verantwoord Huisdierenbezit. Want ik moest. Uh, Jurgen van den Bergen aankondigen. Ik wou zeggen, meneer heeft een prijs en uh, gelijk denkt hij van uh, oh, nou we schepen oh, hem oh, af oh, met. Uh, oh. zeven... Wat zei je? De stelling nog even, <laughs> Nederland moet doorgaan met de JSF! Sorry, Jurgen. Dat is niet bedoeld zo. Het allerbeste. Maar hebben jullie gehoord? Stel. Surf naar degids.fm Zeg hem nog even.